7 uur Door alwegens met het NOS-journaal. De Europese luchtvaartautoriteit EASA heeft het luchtruim van Europa gesloten... voor de Boeing 737 MAX 8, het type toestel dat zondag neerstortte in Ethiopië. De autoriteit noemt het een voorzorgsmaatregel. Met de ramp in Ethiopië kwamen alle 157 inzittenden om het leven. Het was de tweede crash met het type toestel in bijna vijf maanden. Beide vliegtuigen waren gloednieuw... Het besluit volgt op de aankondigingen van tal van Europese landen... waaronder Nederland en luchtvaartmaatschappijen... die al op eigen houtje hadden besloten dat de Boeing 737 Max... niet meer veilig genoeg is om mee te vliegen. De politie stelt criminaliteitscijfers gunstiger voor... dan ze in werkelijkheid zijn. Dat meldt onderzoeksplatform Investico... na een peiling onder 1500 leden van de Nederlandse politiebond. Agenten zeggen dat ze wel eens onder druk van leidinggevende misdrijven... anders hebben geregistreerd of ten onrechte als opgelost beschouwd... De meerderheid denkt niet dat de criminaliteit daalt... zoals de statistieken laten zien. De Noord-Ierse DUP zal straks tegen de nieuwe versie van de Brexit-deal stemmen. De gedoogpartner van premier May noemt de aanpassingen... die mee gisteravond met de EU heeft afgesproken onvoldoende. Ook een groep conservatieve voorstanders van de Brexit... zegt de deal niet te steunen. Eerder vandaag noemde regeringsadviseur Jeffrey Cox... de nieuwe deal een verbetering, maar niet waterdicht... Bijkswaterstaat heeft de medewerker op non-actief gesteld. Die wordt verdacht van fraude. Volgens minister van Nieuwenhuizen lijkt het erop... dat de medewerker valse facturen heeft ingediend... voor zeker 1,7 miljoen euro. Er is nog niemand opgepakt. Wel is de woning van de medewerker doorzocht. En volgens de politie zijn er bij de fraude mogelijk ook anderen betrokken. Het weer vanavond trekt regen van west naar oost over het land. De wind is vrij krachtig tot hard. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of vijf. Morgen overdag veel bewolking. Dan waait het opnieuw flink... Alle buien, kans op hagel, onweer en zware windstoten. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de AMWB. In Noord-Holland is de avond spits voorbij. Behalve dan op de A5 Hoofddorp Amsterdam. Tussen de AFRIT IJmuiden en de A10 West. Nog langzaam rijdend verkeer. En 10 minuten extra. En op de A10 nog een kapotte auto. Tussen de AFRIT Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Op de A10 Zuid dus. Drie rijstroken minder richting het Koenplein. Daar nu een kwartier vertraging. En dat was de verkeersinformatie.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 Namens de OV-medewerkers en Sieren. Zin inzak. Het is tijd voor een opinieprogramma. Want de herten die lopen gewoon door het dorp heen. We lopen door het dorp heen. Uh, maar één ja, ding zegt geweldig: de... recht is voor mij recht en krom is voor mij krom. Als je de naam Amsterdammer C gebruikt. Dan wordt, krijg je een blauw bord, Amsterdam en Zee, aan het begin van de gemeente. Nou, dat vind ik geen goed plan. Waarom niet? Zandvoort. Zo. Nee, hey, dit Zandvoort moet gewoon Zandvoort. Dit, dit is Zandvoort aan het Woord op CFM. Welkom terug, dames en heren, bij het tweede uur Zandvoort aan het Woord. U kunt nog steeds reageren op onze uitzending door te bellen naar de studio met 023 573 03. Uh, 9, of een bericht te sturen via onze Facebookpagina... Het Zandvoort aan het Woord. Of stuur een Twitterbericht met de hashtag Zandvoort aan het Woord. Uh, zometeen zoeken wij contact met uh, Willeke Weert van Samen voor Betere Zorg. Zij is een van de initiatiefnemers van de beurs uh, Zorgik. Uh, die donderdag gaat gehouden worden in de provincie Noord-Hollandhal in Haarlem. Uh, maar eerst wil ik u uh, nog even, nog een keertje... Uh, attenderen op onze actie uh, van ZFM. Die uh, vandaag ook echt van start is gegaan. De uh, Lions Club heeft namelijk via de stichting... de Lions helpen kinderen een actie gestapt... Uh, samen met het uh, ambassadeur uh, Robert Dormers... om geld in te zamelen... voor het Prinsmes Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Uh, zij hebben inmiddels gisteren al 45.000 euro opgehaald. Uh, wat natuurlijk een heel mooi bedrag is. Maar we zouden natuurlijk altijd meer kunnen krijgen. Het gaat niet om de chemokuren. Het gaat niet om de onderzoeken uh, of de behandelingen. Het gaat hier om de kinderen die daar dan verblijven uh, uh, speelgoed te geven. Want er is relatief weinig speelgoed. Uh, sommige kinderen zitten daar meer dan zes uur aan zo'n chemo, chemo, chemokuur. En uh, nou ja, ze mogen uh, wel wat meer vermaak hebben. Uh, tijdens deze uh, verblijven die zij daar hebben. Uh, dus, uh, u kunt doneren via de Stichting Lions Helpen Kinderen. U kunt dat ook vinden op hun website. Maar wij zullen het straks ook op onze Facebookpagina zetten. Uh, u kunt uh, direct geld storten naar de bankrekening... NL35ABNA 0565826247 ten name van... Prinses Maxima Centrum. Heeft u dit nou niet gevolgd? Kijk dan even op onze Facebookpagina... dan zal u daar straks ook het rekeningnummer en de gegevens uh, vinden. Ik hoop uh, dat u net als ons een ruime donatie doet... want kinderen zouden eigenlijk gewoon kinderen moeten blijven. Uh, nou, dan gaan we nu nog eerst even naar een klein een stukje uh, muziek... en dan bellen we daarna uh, Willeke... hoe heet ze ook weer... Uh, Willeke van de Weert, geloof ik. Ja. Uh, even kijken. Oh nee, als eerste vraag je uh, Marije, heb jij, een, uh, heb jij iets met de zorg? Heb ik iets met de zorg? Ik heb er vorig jaar gebruik van moeten maken. Ja. Heel uh, langdurig. Langdurig. Ja. ja. En, en hoe ervaren je de mensen in de zorg? Ja, ik heb een geweldige arts en ik heb geweldige assistentes en ik heb een geweldige huisarts. Mm -hmm. Waar ik ontzettend dankbaar voor ben. In. En ik denk uh, dat als je dat hebt, mm -hmm. ja, dat dat soms nog wel uniek is. Ja, dat, uh, nou, dat, dat, is, dat is heel fijn dat je ja. dat, ja. dat, ja. dat uh, zo hebt ervaren. Uh, ik ga nu naar het stukje muziek en dan gaan we zo meteen met Willeke Weert spreken. Te spelen, maar je bent zo ziek en dat is zo vervelend Je bent jong, bent nog vrolijk, heb nog zoveel energie. energie Alleen soms is het weg en niemand die het ziet Een slang in je neus, zoveel operaties Je wordt misselijk door alle medicatie Je hele hoofd kaal en je bent zo moe Ik hoor je wel denken, komt het ooit goed? Ik zie je liggen in je kamer Ik zie je staren naar het raam Het onderzoek is volop bezig Nog een lange weg te gaan, dat weet jij ook Maar door jou weten we meer en is er ook Ze aan het werk, kijken naar jouw DNA, ze onderzoeken en ze checken en ze boeken resultaat en dat is wijn. Op een dag dan hebben wij het medicijn. Wetenschappers om je heen, test na test, ze onderzoeken het probleem. En met alle info komen we weer verder, stap na stap, zo kunnen we de wereld redden. De resultaten worden opgeslagen, het onderzoek dat gaat maar door. En voor je het weet, zijn we dichterbij, een medicijn, we gaan ervoor. Ik zie je leren. Ze zoeken en ze checken en ze boeken resultaat en dat is fijn. Op een dag dan hebben wij het medicijn. Meneer Alzheimer, ik wil even met u praten. Met mij gaat het nog goed, ik ben niet oud.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 Ben ik levenslang bang Dit is Zandvoort van de woord op CFM. Goede dames, dames en heren, we zijn weer terug in onze uitzending. Wij hebben aan de telefoon, als het goed is, Willeke Weert. Hoort u mij? Ja, dat klopt. Het is alleen Willeke de Weert. Oh, Willeke de Weert. Sorry uh, voor mijn uh, uh, fout. Komende donderdag is er in de provincie Noord-Holland-Hal een beurs. Uh, Zorg-ik uh, genaamd. Uh, en dat is in de teken van de week van zorg en welzijn die momenteel is. Uh, nou, heb ik begrepen dat de beurs gratis is te bezoeken. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat, ja. Uh, en voor iedereen die geïnteresseerd is, neem ik aan... Um, ja... Mm -hmm. En, en het, het, zoals ik verder heb begrepen, is, staat het vooral in teken van zijinstromers, werven voor de zorg? Ja, het is uh, met name voor zij mm Het -hmm. Dat is ook nu de doelgroep eigenlijk van de Week van Zorg en Welzijn. Ja. En uh, ja, we gaan, de bedoeling is mensen informatie te geven over... Uh, ja, als je nu echt totaal ander werk doet, ja. uh, wat je dan... Ja, hoe het werkt als je dan nu in zorg of welzijn zou willen werken. Nee, ah, oké. Okay. En, en, en hoe is het, ontstaan dat, uh, het idee ontstaan dat om deze beurs te organiseren? Ja, ik heb trouwens wel dat mezelf heel erg teruggehoord. Dus ik weet niet of je daar iets kan doen. Maar... Uh, heeft u de radio ook aanstaan? Nee, nee, nee. ik Oké, okay. uh, ik ga even mijn best doen of ik daar nee, iets aan kan ik doen. Ik ga het verhaal gewoon door hoor. Ja, oké. Okay. Ja. Dat, uh, is... Maar uh, nee, kijk, het idee is ervan uh, naar gekomen... eigenlijk bij als Samen voor Zorg... Mm -hmm. zijn wij een werkgeversvereniging... Ja. en uh, werken dus samen met alle zorgorganisaties... zorg- en welzijnsorganisaties hier in de regio... Mm -hmm. en die hebben eigenlijk allemaal... nou ja, bijna allemaal hetzelfde probleem... Ze ja. hebben gewoon een tekort aan uh, ja, arbeidskrachten. Arbeid, ja, arbeidskrachten. En voor, uh, uh, zeker in deze omgeving... Um, of is het eigenlijk ja, heel landelijk? Ja, het is wel landelijk. Mm -hmm. um, het is hier misschien ja, nog wel iets meer. Maar ik weet niet of er hele grote verschillen zijn. Ik denk dat het vooral gewoon echt landelijk wel een probleem is. Ja, dat, uh, nou, dat is dan uh, eigenlijk best jammer uh, dat het nog steeds zo is. Uh, wat kan ja. men vooral vinden op de beurs... Nou, in ieder geval bijna dertig uh, zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio. Mm -hmm. En de regio is dan uh, Kennemland, Amsterdam en Meerlanden. Yeah. Dan moet je ongeveer denken van, nou ja, uit Horen, Hoofddorp, Aalsmeer, uh, Amstelveen tot aan Parzikum. Ja. Mm -hmm. yeah. um, die gaan dus daar ja, zichzelf presenteren in een soort festivalsfeer, moet je ongeveer voorstellen. ja. Yeah. En de mensen, de bezoekers, kunnen dus in gesprek met de, deze werkgevers. Mm -hmm. En daarnaast kunnen ze workshops volgen. Oh, oké. Okay. Allerlei onderwerpen. Ja, sollicitatietraining bijvoorbeeld. En uh, informatie krijgen over werk en leren. Ja. Zorg en welzijn, hoe dat dan werkt als je nog helemaal geen uh, opleiding hebt gehad. Mm -hmm. En um, hoe de overstap is. Als je uh, zeg maar, totaal ander werk hebt gedaan en je wil naar de zorg gaan. Ja. En dan gaan er ook zij stromers die diezelfde stap gemaakt hebben, gaan daar iets over vertellen. Ah, oké. Okay. Uh... En er is nog een workshop zorgmatch, heet die. En daarin kan je onderzoeken van, goh, ben ik nou inderdaad uit het juiste hout gesneden om in de zorg te gaan werken? Dat, uh... En is er uh, genoeg animo voor, voor de, voor de beurs en, en in het algemeen die workshops? Uh, nou, de workshops konden mensen zich nu nog niet voor opgeven. Mm -hmm. Gewoon eigenlijk uh, er komen en dan uh, kijken of er een plekje voor je over uh, is. Ja. Nou, dat verwachten wij wel. En op dit moment zitten we uh, nou, zeg maar tegen de 3.500 aanmeldingen. Oké. Okay. Uh, maar het was wel zo, mensen hoefden zich niet aan te melden. Het was niet nee, voorzicht. dus er kunnen nog heel veel dat mensen uiteraard gewoon uiteraard. komen. Zeker, ja. Dat, uh. Uh, en wat vindt u zelf nou zo mooi uh, van het werk in de zorg? Um, nou, persoonlijk werk ik niet in de zorg. Mm -hmm. <laughs> okay. maar ja, eigenlijk wel weer een beetje omdat ik gewoon wel natuurlijk hier uh, ja, heel nauw bij betrokken ben om zo'n beurs te realiseren. Mm -hmm. En ik ontzettend warm hart uh, toedraag. Um, ja, wat ik in ieder geval van heel veel mensen hoor, de reden waarom ze ervoor kiezen, is dat ze gewoon heel graag betekenisvol werk willen doen en van waarde willen zijn voor een ander. Ja. Ja, en ja. Dat, ja, die, die waardering die ze krijgen en ook uh, ja, het feit dat ze gewoon als ze thuis komen het gevoel hebben dat ze echt ergens aan hebben bijgedragen. Ja, dat is wel wat je heel veel teruggooit waarom mensen toch voor de zorg kiezen. Oké, okay, dat uh, en um, uh, de, nou weet ik, speel een beetje de advocaat van de duivel even, maar... Ja. Um, uh, is het niet zo dat, de, uh, dat bijvoorbeeld ook de lage salarissen in de zorg veelal ook voor tekorten te zorgen? Of uh, is dat al een beetje bijge? Ja, dat is een hele goede vraag. Er uh, zijn natuurlijk, natuurlijk mensen die zeggen dat dat wel echt een factor is. Mm -hmm. En ik zou ook niet ontkennen dat ja, in sommige beroepsgroepen uh, het salaris best wel iets omhoog zou mogen. Ja. Ja, als je wil dat je er bijvoorbeeld ook echt kostwinner in kan zijn. Mm -hmm. ja, dan zijn er best wel bepaalde beroepsgroepen waarin je zegt... Van, nou, dat zou dan best wel iets beter gewaardeerd mogen worden. Ja. Maar laatst was ik ook met een aantal mensen in discussie daarover. Dan gingen we dat ook onderzoeken van... goh ja, waar zit het er nou vooral in? He, dat mensen ook even op de zorg verlaten of er niet willen werken. Mm -hmm. ja Toen was het toch wel ook van vooral de, de huidige medewerkers... Ja. Dat je ze behoudt door uh, ja, echt de waardering te laten zien. En mee te laten denken en naar ze te luisteren. Dat dat gewoon hele belangrijke dingen zijn. Ja, dat, uh... Geld is natuurlijk een belangrijke factor. Ik bedoel, je moet uh, ja, voldoende geld hebben om van te leven. Mm -hmm. Maar voor mensen die echt voor de zorg kiezen... en een aantal mensen die ik inmiddels ook heb gesproken... die eerst heel ander werk deden... Ja. Die hebben dan toch het feit dat ze wel uh, nu als algemeen toch misschien wel iets minder verdienen. Uh, wel op de koop toegenomen. Zoiets hebben van ja, alles wat ik hiervoor terugkrijg. Uh, dat vinden ze dan toch waard. Ja, dat, uh, en, en waar moet een zij instromen. Als, nou, als er nou een luisteraar van ons uh, is die uh, denk, het overweegt om zij instromen te Wat zijn nou uh, de belangrijkste kenmerken waar zij aan of hij aan moet voldoen? om in principe geschikt ja. kunnen zijn voor de zorg. Ja, dat is een hele goede, want um, als je kijkt naar de zorg, zijn er heel veel soorten sectoren. Mm -hmm. ja, je kan bijvoorbeeld met gehandicapten werken, je kan in een ziekenhuis gaan werken, je kan met ouderen gaan werken. Ik denk dat het belangrijkste is dat je uh, graag met mensen wil werken. Ja. Dat is denk ik wel echt ja het belangrijkste aspect. Natuurlijk, in de zorg zijn er ook functies waarin je zegt van nou, dan ben je meer ondersteunend, mm -hmm. want uh, zeg maar in de technische beroepen. Uh, gaat ook echt zeker een tekort komen. Ja, ja. nou ja, dat is landelijk ja, ja. ook zo, geloof ik. Ja, precies. <laughs> ja, en als je kijkt naar de zorg, gaat ook steeds meer technieke rol spelen. Mm -hmm. Robotica, domotica. Uh, er zijn steeds meer voorzieningen waarmee ze ja, de zorg toch ook nog weer ja, van hogere kwaliteit willen hebben. Ja. En daar heb je ook mensen voor nodig. Ja, dat, uh, dus in principe, iemand die daar ook know-how van heeft, die kan ook bij de beurs terecht? Ja, ja hoor. Oké, dat, ja. dat, uh, ja. okay, dat is... Meest ja? Moet ik wel zeggen, wordt er wel gezocht nu naar mensen die echt um, nou ja, de, de verzorging in willen. De handen aan het bed. Het niet alleen, ja, dat wil ik zeggen. Het is niet alleen handen aan het bed. Mm -hmm. Maar het is ook uh, ondersteuning van mensen, begeleiding van mensen. Dat ligt ook een beetje aan mijn sector. Dat ligt ook aan de sector, oké. Okay, uh, ja. en, en, en nou weet ik, tenminste dat hebben we natuurlijk allemaal wel vaak gehoord... dat er een behoorlijk hoge werkdruk uh, de afgelopen jaren is geweest in de zorg. Ook mede doordat er eigenlijk al tekorten zijn. Ja. Uh, wat kunnen in, zij-instromers wat dat betreft verwachten? Ja, ik moet eerlijk zeggen, de mensen die ik dan weer gesproken heb... praten daar ook verschillend, uh, ja, praten daar verschillend over... Mm -hmm. Uh, sommigen zeggen dat ze het eigenlijk best dus wel mee vinden vallen. Ja. En zeker ook als je natuurlijk start als science als het goed is, krijg je nog veel begeleiding. Mm -hmm. En werk je ook nog niet helemaal zelfstandig, want dat mag ook gewoon nog niet, omdat je nog in opleiding bent. Maar uh, ja, ik zal niet ontkennen dat het best pittig kan zijn. Ja, dat... Uh... Ja, er zijn natuurlijk best plekken waar inderdaad een tekort is en waar mensen flink hard moeten werken om uh, ja, alles voor elkaar te krijgen. Ja. Dat, uh, en uh, zijn er bijvoorbeeld ook uh, acties of dingen om mensen bijvoorbeeld terug te krijgen in de zorg? Want er zijn natuurlijk een paar jaar geleden ooit ja. toen met de bezuinigingen heel veel mensen uh, eruit, zelfs moeten ja. gaan. Um, ja. Wordt het worden ook, ook op die groep uh, specifiek uh, gericht of niet? Ja, nou kijk, deze beurs is ook onder andere voor deze groep. Eigenlijk heeft hij verschillende groepen. Uh, wij richten ons op studenten en schoolverlaters. Dus die mensen die een opleiding bijna afgerond hebben. Ja. Of al afgerond hebben. Mm -hmm. En richting zorg en zijn. Uh, nou, die zijn stromers natuurlijk. Ja. Uh, de huidige zorgmedewerkers zijn ook welkom. Mm -hmm. Ook daarin kan je je voorstellen dat ja, als je bijvoorbeeld 15 jaar... Uh, al bijvoorbeeld in de oudere zorg hebt gewerkt... dat je denkt, goh, nou ik wil toch eens kijken of ik nog eens wat anders kan. En mm -hmm. liever dan dat je kiest voor wat anders in de sector... Dan dat je de sector verlaat. Ja. ja. En daarnaast, uh, inderdaad, die herintreders. Mm -hmm. um, Ja, Als je een paar jaar geleden ooit een opleiding hebt gedaan. maar de zorg verlaten hebt. en toch denkt van: goh, ja. Het, het blijft wel trekken. en misschien wil ik we toch wel weer kijken of er weer uh, mogelijkheden zijn voor me. Mm -hmm. ja, dan zijn die mensen ook zeker van harte welkom. Ja. En ik weet dat organisaties zelf ook wel die mensen weer benaderen. Hoor, die ze dan in het verleden hebben moeten laten gaan. Uh, dan toch wel weer uitnodigen om weer te kijken van, uh, ja, wil je weer bij ons komen werken? Dat, uh, ja, dat snap ik. Dat, uh, en uh, zoekt samen voor een betere zorg, want dat is toch de organisatie waar u voor werkt? Ja, wij zijn dus een soort werkgeversvereniging. Mm -hmm. De zorgorganisaties hier uit de regio zijn lid. Ja. En wij pakken eigenlijk met elkaar de projecten en activiteiten op die we beter samen kunnen doen dan dat een organisatie het alleen doet. Aha, eigenlijk ja, we zeggen ook samen sterk, samen verbeteren zorg. Mm -hmm. dus op die vlakken waarin we zeggen van, nou ja, als je het samen doet, wordt het beter, wordt het sterker. Ja. Um, dat doen we dus samen. En vandaar bijvoorbeeld ook zo'n beurs. Mm -hmm. ja, zo'n organisatie kan het niet in zijn eentje organiseren. En voor bezoekers is het fijn als ze in één keer kunnen kennis maken met alle organisaties die in de regio zijn. Anders zou je al die organisaties één voor één af moeten... En nu kunnen ze eigenlijk op één plek uh, gewoon kijken van, goh, ja, wat is er eigenlijk allemaal en wat spreekt mij aan? Ja, oké. Okay. Dat, dat pardon, dat begrijp ik. Uh, nou sprak ik ook iemand hier vanuit, uh, nee, in Zandvoort zit natuurlijk Nieuw Unicum, dus een van de bekendste, ja. de MS. Uh, nou hadden zij, gaven heel duidelijk direct al tegen ons ook aan, ja, wij hebben momenteel eigenlijk uh, geen plek voor zij-instromers. Uh, aangezien zij al vol zaten, uh, wat dat betreft, ja. wat ik op zich best een uniek uh, ...iets vond uh, om te horen, maar uh, zij zeiden wel dat zij ook bijvoorbeeld straks uh, zoeken naar uh, vakantiekrachten... Uh, ...voor ja. in de zomervakanties. Geldt dat voor de meeste organisaties op de beurs ook? Ja maar er zijn best wel veel die ook eigenlijk nu alweer aan het werven zijn, mm -hmm. vakantiekrachten. Um, en de vraag over het maar dat vraag je misschien ook, of daar dan nog, nog plek is. Um, het is heel wisselend. ja. Dat er zijn organisaties die zeggen van ja, we hebben een beperkt zij in zo'n plekken. Mm -hmm. En dan zijn er die echt nog wel, uh, ja, nog echt dringend op zoek daarvoor zijn. En ja, ik zie het ook een beetje de mensen die nu naar de beurs komen, tenminste dat verwacht ik. Dat lang ook niet iedereen zegt van kan ik morgen beginnen. Nee, oké. Okay. Als je al zo'n jaar ja, bijvoorbeeld uh, in de verzekeringen werkt of op een bank werkt... En uh, ja, je overweegt om deze overstap te maken... die maak je ook niet 1, 2, 3 volgens mij. Nee, nee dat snap ik. Dat, dat begrijp ik. Nou weet ik dat uh, de Week voor Zorg en Welzijn... natuurlijk een landelijke actie is ja. eigenlijk. Overal uh, zijn er plekken waar je ook zomaar... Uh, naast bijvoorbeeld dit soort beurzen... ook gewoon uh, bij een zorginstelling uh, naar binnen kan lopen. Ja. Uh, zijn daar uh, nog bijzondere dingen momenteel in deze omgeving uh, die u weet... Hm. Die dat doen? Um, nou, er zijn een aantal organisaties die inderdaad hun uh, deur openstellen. Mm -hmm. En ik zou eigenlijk willen zeggen: kijk op de website van Week van Zorg en Welzijn. Ja. Um, dat is ook weekvermorgenzorg en welzijn.nl. Mm -hmm. En dan kan je op postcode en op afstand wat je dan aan kan geven: uh, kijken wat is er bij mij in de regio te doen ja. En dan kunnen mensen kijken van god, welke instelling heeft de deur open. En los daarvan is eigenlijk, nou ja, nagenoeg elke instelling altijd bereid om te zeggen van... Goh, als je interesse hebt, zoek contact met ons... en je kan altijd dus een dagje meelopen... of ze op een, ja, op een gesprek komen. Daar staan bijna alle instellingen wel voor open. Nou, dat is heel fijn om te horen. Uh, nou, luisteraars, als jullie uh, dus geïnteresseerd zijn... waar moeten ze dan precies heen? Ja, dat is dus in de provincie noord holland Dat mm -hmm. is Jaap-Edenlaan nummer drie in Haarlem. Ja. Zit eigenlijk uh, naast het Mendel College... En aan de andere kant zit het Hongwoll stadion Ah ja, ik weet, weet waar, waar het is. Dit is in Haarlem. Ja. En uh, het is vanaf 4 uur. Vanaf 4 uur. 9 avonds. Ah oké. Okay. En um, dan uh, nog even: uh, de website is zorgikbeurs.nl zorgikbeurs.nl uh, Nou wil ik u heel erg bedanken voor uh, dit, dit interview. En ik hoop dat er zoveel mogelijk luisteraars ook toch nog even naar de beurs uh, komen kijken. Zeker ja. de mensen die gewoon geïnteresseerd ja. zijn. Um, dank u wel. En dan ja. gaan wij uh, ja, verder... <laughs> Tot ziens. En dan gaan wij verder uh, over naar een stukje muziek. Oh nee. Ik was 22 toen ik mijn debuut maakte als profvoetballer. Pas vier niets. Alles stond in het teken van voetbal. En dan golf, Kolf ineens. Of oh, wat, wat ik na mijn profcarrière zou gaan doen, had ik nog nooit nagedacht. Doelpuntemaker, golf, en die raakte hem lekker overigens. Pas weer kanseloos. Tot het moment dat mijn profcontract niet werd verlengd. Ik had niets, geen werk, geen opleiding, geen werkervaring en geen netwerk. Ik besloot te stoppen. Per toeval rolde ik in het welzijnswerk. Al na een jaar wist ik het zeker. Dit is wat ik wil. Dit is wat mij gelukkig en rijk maakt. Naast de opleidingen die ik inmiddels heb afgerond, ben ik samen met Nabil de Prescave University begonnen. Een plek met gelijke kansen voor jongeren waarbij ze met hulp van vrijwilligers het maximale uit zichzelf kunnen halen. We helpen ze met huiswerkbegeleiding, coaching en met mijn achtergrond als profvoetballer, kan sport niet ontbreken. Ik geloof in de kracht van kinderen. Die instelling geven wij ook mee. Geloof in jezelf. Mijn naam is Melvin Kolf. Wil jij meer weten over leren en werken in deze sector? Kom dan langs in de week van Zorg en Welzijn. Hallo Jezer. is dat meneer Weidbeens, wat kom je doen? Nou, ik kom uh, zingen voor de zorg. Wij samen? Ja, ik heb de tekst heb ik net gekregen. Even kijken, uh, hoe gaat die? Uh, hier heb ik hem. Weet je wat je van? Weet je... Is dit wel de goede me melodie? Nee, want ik zou toch een rap doen? Een rap. Ja, weet je wat, ik doe de coupletten, doen we samen vrij. Oh, Nou, als het voor jou makkelijker is, zou mij de zorg zijn Wat weet je van de zorg en de welzijn Mensen die je nood daar ook echt zijn nee. Mede dankzij hun gaat het goed vrouw. Nou, midden in de nacht bel je Vroed. de groet. want hoe zou het zijn zonder haar baart. Zij zorgt dat je vrouw je kindje baart, baart. Shout out dan aan de ambulance uh, Ongelukken uh, mag niet uit, wees verrammen Ze doen wat. hun dingen en vergroten je ja. kansen ja. Dat jij overleeft ligt in hun handen, handen. Visio, liefde man, want jij redt mij van mijn lies Bang, jullie alles zijn mijn helden Tuurlijk alles wat ik net vertelde. Zo is het. Jullie allen doen dit elke dag. Elke dag. Jullie allen doen dit elke nacht. Oké. Okay. Wanneer komt het refrein nu? Het refrein? Ja. Uh, nu. Oh. Elke dag staan zij weer klaar. Elke nacht het hele jaar. Van morgens vroeg tot s avonds laat. 24-7 voor iedereen paraat. Eh, lekker. Ik wacht. Ik doe ook even een compleetje. Thanks voor de... Thanks voor... Thanks. Eh, wacht even, ik heb de bril van mijn vrouw op, wacht even, wacht Zal ik maar gewoon een tweede couplet doen? Ja, toch? Jammer, jammer Thanks voor de liefde voor de opa's en oma's Vind wat er lach daarin zo losmaakt Samen strijdend, één vuist Thanks voor de pieps in het verpleeghuis Dit is voor die echte, één van de beste Hun die er zijn voor geen handicapten Zoveel werk zo zoveel stress mijn dank voor de kinderkrash Jullie alles zijn mijn helden. Zo is het Alles wat ik net vertelde Jullie alle doen dit elke dag Jullie alle doen dit elke nacht. Mooi, het refrein, het refrein weer. Ja, ja, okay. ja, komt ie. Elke dag, staat zij weer klaar. Elke nacht, het hele jaar. Van morgens vroeg, tot s'avonds laat. 24-7, voor iedereen paraat. Ja, maar komt nog een keer hè. Oh, dan ben zij weer klaar. Elke nacht, het hele jaar. Van s'morgens vroeg, tot s'avonds laat. 24-7, voor iedereen paraat. Ik doe er ook geen. Jullie zijn mijn helder. Helder. Alles wat hij net vertelde. Yeah. Jullie doen het elke dag. Elke dag. Jullie doen het elke nacht. Ha, ah, dat ging lekker. Yes, yeah, we. Ah. City, Mr. Wijdbeek. Elke dag staan zij weer klaar. Elke nacht, het hele jaar. Van s morgens vroeg tot s'avonds laat. 24-7, voor iedereen paraat. Zij nee, zijn zo, weer. Hallo. Oh, is het afgelopen? Oh, oh, klaar. Oh, wat ja, Je hebt je best gedaan. Ja, heel lekker, vond ik. Lekker, heel lekker, ja. Ja, ik wist niet dat je kon rappen. Nee, nee. In het begin moest even wennen, maar uiteindelijk kwam het toch allemaal goed, hè? Ja, laten we hopen dat mensen het voelen. Ja, dat hoop ik ook, hè. Dat hoop ja. ik ook. Ja. Dag jij, yes, sir. Peace out, Mr. Vijfbeens. En dan nu de column van deze week. En die is genaamd Weet jij waar ik ben. Ze heeft ze zien komen en zien gaan. Mevrouw Pietersen woont nu al jaren in een verzorgingshuis en ik kom één keer in de zoveel tijd even bij haar langs. Ze zit in haar kamertje aan een tafeltje naar buiten te kijken. Jongen, weet je waar ik ben? Lichte, paniekerige ogen kijken mij aan. Haar lip trilt en ik zie dat de tranen wellen in haar ooghoeken. Ze is in de war. Steeds meer vergeet ze dingen. Waar ze is. Wie ze is. En wat ze gedaan heeft. Soms zijn er even heldere momenten. Momenten waarin duidelijk wordt dat ze ooit beschikte over een zeer intelligente geest. Ze was een sterke vrouw. Vijf kinderen grootgebracht. En ondanks dat het in haar generatie nog heel normaal was om thuis te blijven als vrouw zijnde, heeft ze haar hele leven gewerkt. Ze is danseres geweest, heeft op grote podiums gestaan en, choreogra en choreografieën gedanst van de meest talentvolle choreografen. Nadat haar lichaam, mede door het kinderenbaren niet meer fit genoeg was om te dansen, heeft ze zich... Toegelegd op de educatie van jonge danseressen die dezelfde dromen, dromen hadden als haar. Igoné de Jong, zeer bekend ballerina momenteel nog, is een van de vele talenten die zij ooit op jonge leeftijd nog les heeft gegeven. Ze gaf les om de geest te versterken. Het lichaam voelt de muziek wel, maar de geest houdt haar tegen. Ze wilde een betere toekomst voor haar kinderen. Betere omstandigheden. En hoewel de liefde voor de podiumkunsten nooit is verdwenen... raden ze mij, toen ik nog maar net naar de toneelschool ging... de keuze voor dit vak juist af. Het is zwaar, mijn jongen. Geen droog brood mee te verdienen. Deze uitspraken van haar staan mij in mijn geheugen gegrift. En het doet mij verdriet om telkens weer te beseffen... dat zij niet meer weet dat zij deze uitspraken deed. Ze zit aan het tafeltje in haar kamer... waar ze inmiddels alweer vijftien jaar woont. Ik kan mijn huis niet vinden. We, weet u de weg naar mijn huis? Zegt ze tegen de zuster, die even langskomt om te checken... of alles met mevrouw Pietersen goed gaat. U bent thuis, mevrouw Pietersen, zegt de verzorgende... terwijl ze mij even aankijkt. Het gaat redelijk goed met mevrouw. Lichamelijk markeert ze niets, alleen haar geest laat het steeds meer afweten, zegt de verzorgende. Mevrouw Pietersen herkent deze verzorgende niet meer. Het is de zoveelste die langs is gekomen en mogelijk nog voor haar dood ook weer weggaat. Hoewel het verzorgingsthuis een goed tehuis is, hebben ze ook te kampen met tekorten. De bezuinigingen van jaren geleden hebben er flink ingehakt... Vele goede werknemers moesten weg. En de ouderen waren in paniek omdat ze steeds weer nieuwe gezichten zagen. En natuurlijk kan je denken, dat maakt bij de mensen toch niet uit. Ze herkennen toch de meeste mensen ze niet. Ze weten toch niet waar ze zijn. Ze weten toch niet wie wat doet. Maar ook al zou dat zo zijn, dan gaat het daar niet om. Het gaat erom dat mensen die zoveel in de war zijn... zoveel al niet meer begrijpen... zoveel onzekerheid hebben door hun ziekte... niet ook nog eens onzeker hoeven te zijn over hun verzorging... en wie hen dat geeft. Ik word maar twee keer in de week gedoest. Gedoest, zegt ze ineens. Op een helder moment. Vroeger doeste ik wel twee keer per dag. Ik kijk naar haar en zie snel het heldere moment weer verdwijnen in haar ogen. Ze kijkt weer naar buiten en het lijkt niet meer te beseffen dat ik er nog steeds ben. Hoewel ze het goed heeft in het tehuis, zou ik haar het liefst meenemen. Maar ik weet dat dat niet gaat. Ik heb geen verstand van verzorging. Ik moet gewoon werken. En het is maar de vraag of ze het bij mij thuis beter zou hebben dan in het tehuis. Mevrouw Pieter, ze moet echt even rusten. Ze heeft vannacht ook heel slecht geslapen. Zegt de verzorgde tegen mij. Ze was namelijk de hele nacht op, op... ...omdat ze haar slaapkamer kwijt was. Ze liep steeds de voorraadkast in... ...omdat ze dacht dat dat de deur was naar haar kamer. Ik glimlach even. Omdat de humor in het beeld... ...me niet ontgaat. Tegelijkertijd... Slik ik, aangezien de tocht echt betekent dat ze ooit, dat deze ooit zo intelligente en talentvolle vrouw langzamerhand volledig aan het verdwijnen is. Als ik opsta en mevrouw Pieters een gedag wil zeggen, kijkt zij mij ineens met verschrikte ogen aan. Wie bent u? zegt ze geschrokken. Ik ben het, Bastiaan. In haar ogen is geen enkele herkenning te ontdekken. En dan ontspant ze opeens weer. De tranen in haar ogen wellen opnieuw op en haar lip begint weer te trillen. Jongen, weet je waar ik ben? Zoals iedere week kunt u straks de column weer terugvinden op www.torenend.nl. De link daarover zal ook op onze Facebookpagina zijn. Tevens zal ik de uh, link zetten van uh, www.zorgik.nl... en van natuurlijk de stichting de Lions Helpen. Kinderen zal u allemaal vinden op onze Facebookpagina. Uh, Marije, nog heel even kort... want we hebben nog niet zo lang meer in de... Uh, in de uh, Vind jij dat de zorg momenteel, uh, uh, dat het een politieke verantwoordelijkheid is? Of dat wij allemaal eigenlijk een beetje verantwoordelijk zijn voor de problemen die er nu zijn? Ik krijg een hele diepe zucht. <laughs> <laughs> um, ik heb zelf te maken gekregen met uh, zorg die door politiek bepaald is. Mm -hmm. oh, of tenminste het niet krijgen van zorg die door de politiek bepaald is. ja. Ik vind dat de politiek een rotschook moet krijgen om uh, eens goed in te gaan zien wat er allemaal gaande is. Ja. Uh, Natuurlijk is er een eigen verantwoordelijkheid, uh, maar hoe ver gaat die? Ik, ik vraag me toch ja, ik kan niet voor een dement iemand zorgen. Ik heb niet de kennis, ik heb niet de know-how. Ik heb niet uh, misschien ook niet het empathievermogen vermogen daarvoor om, om die verantwoordelijkheid te dragen. Dus dan vraag ik me af van ja, hoe ver gaat de eigen verantwoordelijkheid? Mm -hmm. En we moeten steeds meer voor onszelf zorgen. We moeten steeds meer voor anderen zorgen. En dat snap ik aan de ene kant. Maar jongens, politiek, wake up. Kom op, waar zijn we mee bezig? Ja, en vind je dan dat het uh, sinds het bij de gemeente ligt verbeterd is? Of juist niet? Ja, ik ben echt niet de juiste persoon om dat aan te vragen. Ik heb zoveel ruzie moeten maken met verzekeraars of met... Om maar begrepen te worden wat ik heb. Of, of, of ja. erkenning te krijgen. Dus ik ben, ik, ik ben daar heel boos over. over. Ja, nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik heel goed. Nou, ja. ken ik dat van een vriend van mij. Die heeft zes jaar zorgproblemen. En, en dergelijke. En uh, allemaal gedoe gehad. En tot nu toe, uh, hij is pas geleden voor het eerst. Echt definitief is er nou duidelijk wat er is. En nou wordt het... Vervolgens door de gemeente niet erkend als volledige ziekte. Um, waardoor hij ook in een, een, een zeer lastig pakket is terechtgekomen. Um, nou, is voor mij uh, zorg, uh, zorg mensen. dan nou heb ik me heel vaak kwaad gemaakt over hoe mensen uh, oudjes verzorgden en dergelijke. Omdat het gewoon uh, onmenselijk bijna was. Mensen die één keer in de week gedoucht werden. Mensen die. Uh, een hele dag in een vieze lui moesten zitten. Uh, maar ik ben me pas echt later gaan beseffen... dat het niet de schuld is van de mensen die daar werken. Het zijn meestal, volgens mij, de politiek... en de organisaties eromheen. Uh, daarom wil ik eigenlijk ook uh, hier uh, de korte oproep doen... Uh, aan mensen die uh, mensen kennen in de zorg. Geef ze af en toe eens een keer een duimpje omhoog. Want deze mensen doen heel belangrijk werk. En ik hoop dat als ik, ik ben inmiddels pas 37... Uh, als ik ooit uh, eraan toe ben om verzorgd te worden... dat er nog steeds dat soort mensen bestaan. Um, bovendien hebben ze een heel belangrijk onderdeel... in het leven van ons ook gespeeld, de, de oudere mensen. En de mensen die verzorgend zijn ook. Um, en daarom uh, elk klein beetje, al is het maar een duimpje omhoog, helpt. Um, hier uh, even de muziek. Uh, Bram van Meulen met De Steen. Goedendag, oh, okay. morgen. Uh.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 Misschien eens, gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiesel met zich mee. Op hem dan glad, herontgesleten, te laten rusten in de lucht van de zee? Ik heb een steun.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 zegt u van mij nog even het culturele nieuws. Uh, morgenavond staat in Philharmonie uh, Peter Bates. Hij maakt in zijn nieuwe concertprogramma... een unieke combinatie van ijzersterkste songs van George Gerswin... en live improvisaties. Uh, morgen staat ook theatergroep Het Volk in de toneelschuur. Zij zullen vanaf 13 maart tot en met 23 maart... elke avond hun voorstelling Het Vermoeden van Paul. Quaré spelen. Een zeer humoristisch stuk zoals vele mensen van theatergroep Het Volk gewend zijn. In uh, fotogalerie De Gang in Haarlem is de expositie De Zegen is in zicht te bezoeken tot en met 29 mei. De expositie gaat over kampioenschappen in allerlei sporten en spelen... Een spellen waar zeer mooie en spannende foto's van zijn gemaakt. In het Frans Halsmuseum is de expositie van de Haarlemse helden te bewonderen. Nu vooral over andere meesters dan Frans Hals. In het Verhalenhuis is op donderdag een korte cursus te volgen. Mediteren kan je leren. En in de Stadsgouwburg staat op donderdag de voorstelling Bambi van regisseuze Moeremans. Zij geeft in dit stuk een hele andere kijk op het sprookje. Um, dan heb je de band, Toontje Lager, wel bekend vanuit de jaren 80, En die is op diezelfde donderdagavond te zien in het patronaat. In de toneelschuur is ook vanaf donderdag tot en met zaterdag de voorstelling In Vrede te zien, wat een mozaïekvoorstelling is over de littekens van de Tweede Wereldoorlog. Op de Vrijdag is Harry Jekkers te zien... met Klein Orkest in de Stadsgabrug. Hij is weer een keer terug in Nederland. Uh, Harry Jekkers vertelt over uh, het ontstaan en ten ondergaan... van de bekende Nederlandse band. Um, <coughs> pardon. Wilt u meer klassiek? dan kunt u op vrijdag het beste gaan... naar de Philharmonie, waar het Kleine Kamerorkest een concert geeft... waar zij malers spelen en laten zien dat zij werken... That's zijn werken ook heel mooi en klein en intiem kunnen zijn. Dan is er op zaterdag 16 maart een voorstelling... van toneelvereniging De Wurf uit Zandvoort hier in Theater De Krocht. En op dezelfde zaterdag kunt u een lezing in de Philharmonie bijwonen van muzikoloog Saskia Tonquist. Uh, zij neemt werken van de beroemde componisten Gustav Mahler en Arnold Schoenberg onder de loep... en plaatst ze in de tijd van de Weense Finchang... iets wat ik niet uit kan spreken. <lacht> Tevens geven die avond Ekaterina Lental en een nieuw European Ensemble een concert in de Philharmonie. In de Stad Schouwburg kunt u zaterdag naar Ali B. gaan voor, de nieuwe, voor zijn nieuwe cabaretprogramma. En op zondag is een bijzondere jeugdoperaat te zien in de Stad Schouwburg. Meer meisje geeft het verhaal van de Kleine Zemermin op een andere wijze... en is als een goede eerste aanraking met opera voor kinderen bedoeld. Um, in de Philharmonie is op zondag een concertvertelling, de Judas-passie, te zien. Waar het verhaal en de persoon van Judas door middel van muziek en vertelling uit de doeken wordt gedaan. En dat uh, was het culturele nieuws uh, voor de komende week. Um, dan wil ik nog een keertje natuurlijk, uh, zoals ik al eerder heb gezegd, onze actie aangeven. Uh, onze uh, uh, actie samen met het de Lions Club. Uh, daar hebben we al de hele uitzending iets over gezegd. Uh, we willen natuurlijk veel meer geld uh, ophalen uh, dan de 45.000 euro die er momenteel al uh, zijn, uh, is opgehaald. Uh, ik hoor net een ander bedrag opeens, dat het nog veel hoger is geworden. Op naar de 60, zegt, euh, zeggen ze hier. Dus laten we op na, gaan naar de 60. Uh, de, even kijken, dan moet ik even de gegevens weer opzoeken. Oh ja, u kunt dan uh, doneren uh, via Stichting Lions Helpen Kinderen. En dat is op de bankrekening NL35ABNA 0565826247. Ten name van Prinses Maxima Centrum. En luisteraars, zoals ik al eerder zei, wij willen graag het van de Formule 1 in Zandvoort. En laten we dan de kinderen in het Prinses Maxima Centrum... ook een klein beetje vermaak gunnen. Uh, door een kleine bedrag te doneren... zodat ze daar, uh, daar ook heerlijk kunnen spelen... en even hun ziekte kunnen vergeten. Uh, dan is het alweer bijna zometeen tijd... voor de raadsvergadering. Uh, u krijgt van mij zo ook even de... Hoe heet het? De um, agenda van de raadscommissievergadering. Uh, uh, even kijken. Uh, de raadscommissie begint straks natuurlijk uh, met de opening. Uh, en het vaststellen van de agenda. En dan de mededelingen van het college van BMW. Uh, dan zijn er inkomende stukken van burgers. Namelijk de heer Lamaire over de subsidie van uh, groene daken. Daarna zal uh, er gesproken worden over de rekenkamer, over het rekenkamerrapport Jeugdzorg Zandvoort. Uh, dan zal de rekenkamer haar jaarverslag van 2018 aanbieden aan. Uh de Raadscommissie, om uh, vervolgens nog te spreken... over de eerste wijzigingsverordeningen rondom de belasting van 2019. Als hij maar lager wordt. Uh, dan natuurlijk uh, heeft u de rondvraag uh, van de heren en vrouwen van de commissie. En dan is het tijd, uh, als, de tij als ze de tijd goed in de gaten houden... en dat hopen we hier eigenlijk altijd... dan zijn ze rond ongeveer de klok van tien weer klaar. Um, volgende week hebben wij een hele bijzondere uitzending. We gaan namelijk eerst met Sandvoort aan het woord uh, het over de politiek al hebben. Maar daarna gaan we nog een paar uurtjes door met live Politici hier in de studio. Aangezien uh, het de dag daarna de verkiezingen zijn. De night before. Ja, uh, yeah, het is de night before de. The... Uh, ja, ik wist even niet wat ik anders moest zeggen. Uh, maar goed. Uh, en, uh, we hopen natuurlijk dat jullie allemaal reizen, Marije uh, uh, zal er ook zijn, toch? Ja, dit keer op tijd. Dit keer op tijd. Ja. Dat is uh, heel erg fijn. Uh, dan uh, hoef ik het niet dat helemaal is te alleen te doen. Dat dat is En ja, dan uh, uh, natuurlijk uh, vanaf 8 uur gaan we gewoon uh, nog met de gewone heren en dames, politici die hier komen, uh, gewoon een hartig woordje spreken over de verkiezingen en wij in Zandvoort aan het Woord gaan het vooral hebben over de jeugd, die ook naar de stembus kan en mag. En hoe krijgen we ze naar de stembus? Mocht u daar al ideeën over hebben, kijk dan op Zandvoort aan het Woord uh, op de Facebookpagina en laat daar uw berichtje achter. Uh, dan gaan we nu nog even zo naar een heel klein stukje muziek en daarna gaat natuurlijk automatisch de... Raadsvergadering starten. Ik wens u een hele fijne week en bedankt voor het luisteren. Bedankt Marije voor toch nog het uurtje aanwezigheid. <laughs> Graag gedaan. Ik am niet zingen today. Nou, ik ben gewoon vergeten. De club the best place lover, so the is niet de beste to om lovers te vinden. Of de car is waar ze go. At the table doing shots, drinking faster, then we talk slow mm -hmm. Come over and start a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance Now take my hand, stop with Batman on the jukebox And then we start to dance now I'm singing like, girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I made me crazy, don't mind me Say, boy, let's not talk too much Grab the my waist and put that body on me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 A song.